Middernacht, het is donderdag 7 juni, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Syrische provincie Hama heeft volgens activisten een bloedbad plaatsgevonden. Bendes zouden namens het regime ongeveer 100 slachtoffers hebben gemaakt. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen, zegt de oppositie. De burgers zouden zijn vermoord in twee dorpen bij de stad Hama. De dorpen zouden door het leger zijn beschoten... en daarnaast zijn aangevallen door pro-regeringsmilities... Het bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Daar werden meer dan honderd mensen gedood. De Syrische president Assad zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de slachting in Hula. De onderwijsbestuurder Marcel Wintels, die meestreed om het lijsttrekkerschap van de CDA, wil geen plaats op de kandidatenlijst van de partij. Hij eindigde als derde bij de strijd om het lijsttrekkerschap. Die werd gewonnen door Sibrand van Haarsma-Buma. Sindsdien heeft Wintels met diverse mensen gesproken over een mogelijk kamerlidmaatschap. Hij zegt dat hij er na zorgvuldige afweging van afziet. Rijkswaterstaat zegt dat de ochtendspits morgen vroeg nog veel last heeft van het ongeluk op de A50. De verwachting is dat de weg in de ochtendspits nog steeds niet of slechts gedeeltelijk open is. Vanmiddag ontstond een verkeersinfarct bij Os, nadat een vrachtwagen een pilaar onder een viaduct bij Schaik had weggeslagen. De politie zei dat er geen acuut instortingsgevaar was, maar sloot de weg uit voorzorg af en daardoor ontstonden tientallen kilometers lange files. Op Wall Street is de Dow Jones-index 2,4 hoger gesloten. Dat is de grootste dagwinst van de index in een jaar... na wekenlange verliezen op de Amerikaanse beurs. Vrijdag nog sloot de index 275 punten lager. Volgens analisten is de winst voornamelijk te danken aan berichten... dat Brussel en Berlijn aan maatregelen werken... die de crisis bij de Spaanse banken moeten bedwingen. Het weer, vannacht buien en een graad of 12. Overdag bewolkt, af en toe regen en 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er AWB verkeersinformatie de A50 is bij het knooppunt Paalgraven in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Nijmegen moet Den Bosch volgen over de A2 en de A15, en verkeer richting Den Bosch moet Rotterdam aanhouden over de A15 en de A2. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen het knooppunt Batuverdorp en het knooppunt Raasdorp een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goeienacht en van harte welkom hier bij ons in ons Huis van de Maan. Het was een feestelijke avond in het Tropenmuseum in Amsterdam... want daar werd vanavond de Dutch Duck Award uitgereikt. En dat is een prijs die geldt als de belangrijkste prijs... voor Nederlandse documentaire fotografie. Uiteraard was ook de directeur van het Tropenmuseum daarbij aanwezig... Peter Verdaasdonk. Directeur van een museum in zwaar weer... want als er niets verandert moet het Tropenmuseum eind dit jaar de deuren sluiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt dan de subsidie... en dus is het aan Verdaasdonk... Om dat te voorkomen. En daarbij kan de ervaring die hij in het verleden opdeed bij Disneyland Parijs en bij Maduro Dam goed van bas komen. Peter, nacht, van harte welkom. Goedenacht, uh, fijn mooi, om hier te zijn. Fijn dat je er bent. Uh, mooie avond gehad uh, bij die uitreiking van de Dutch Duck Award. Een hele mooie avond. Ook een heel inspirerende avond uh, als je ziet wat er allemaal voor verschrikkelijk mooie dingen gemaakt worden. Ja, want jullie laten het uh, werk zien van de genomineerde uh, uh, fotografen. Wat voor soort werk is dat? Het was heel uh, afwisselend. Uh, het waren zes verschillende benaderingen. Ook niet alleen zes verschillende verhalen... maar ook zes verschillende manieren om die verhalen aan te vliegen om dat neer te zetten. Uh, ik vond ook heel moeilijk om aan te geven... wat is nou beter, wat is nou minder goed. Uh, ik denk dat de jury er ook een behoorlijke kluif aan heeft gehad. Uh, ik vond eigenlijk alle zes de verhaallijnen even interessant... even inspirerend. Wat vond je zelf het mooiste? Welke foto's uh, zag je bij wijze van spreken al thuis bij je aan de muur hangen? Uh, wat ik uh, zelf heel mooi vind, uh, maar dat is puur persoonlijk... Uh, en niet echt op een aantal duidelijke criteria gebaseerd. Dus, uh, ik vond heel indringend uh, de rapport. Uh, die gemaakt was van een Roemeense familie. Uh, dat was een dame die 14 jaar contact had met een bepaalde familie in Roemenië... en allerlei markante momenten uit het leven van die familie vastlegde. Mm -hmm. Ik vond dat heel indringend, uh, bijna rauw. Dat leven op het Roemeense platteland... Uh, de manier waarop belangrijke momenten werden weergegeven. Ik vond het van een... ja. Van een heel aparte schoonheid en van een indringendheid uh, die ik. Uh, ja, die, die heel dicht bij me kwam. Die heel goed bij me binnenkwam. Ja, alsof je erbij was, als het ware. Ja, alsof je erin zat. Het, ja. Je werd er helemaal ingetrokken, als het ware. Ja, dat is natuurlijk een, een mooi compliment als het gaat om documentaire fotografie. Dan kan er maar één de winnaar zijn. En uh, die winnaar is uh, vanavond bekendgemaakt. De winnaar van die Dutch Doc Award. Wie was er gelukkig, hè? Ja, dat was uh, Pauline Oldheten. En uh, zij had een, uh, ja, zeg maar een samenstelling uh, van. Het heette foto's from Japan and My Archives. En het legde allerlei momenten vast uit het dagelijks leven in Japan. Gedeeltelijk spontane opname, gedeeltelijk zeg maar, lichtelijk bijgestuurd. En de verdienste hiervan met name was het auteurschap. Dus echt de kracht van de verhaallijn die door dat werk liep. Mm -hmm. En op welke manier zag je dan die, die, die uh, auteur als het ware? Uh, ja, dat er een hele. vond ik ook een heel duidelijke verhaallijn achter de verschillende beelden zat. De opeenvolgingen van beelden. Uh, de, de compositie van die beelden. Dus ik vond het echt. Uh, ja, ik vond het minder indringend. Uh, dan het voorbeeld waar ik het zojuist over had. Uh, uit Roemenië. Maar ik vond het uh, ja, ook gewoon een heel overtuigend. Uh, overkomend geheel. Ja, de fotograaf als auteur. de fotograaf echt als verhalenverteller. in uh, dit verband. Ja, en dan ook. Uh, in dit geval en ook nog met een bepaalde eigenzinnigheid. Uh, die ik uiterst. Uh, overtuigend vond. Het werk ook van de winnaar, Paulien Oldheden, is nog te zien tot en met de 10 juni. hebben jullie in het Tropenmuseum. Ja. Um, waarom hebben jullie besloten om gastvrijheid te bieden aan die Dutch Dog Award? Want qua thematiek, eh, nou ja, Japan, dat kan ik me voorstellen in het Tropenmuseum, maar eh, qua thematiek eh, ligt eh, het werk van die fotografen natuurlijk niet altijd eh, in, in jullie eh, gebied, zal ik maar zeggen. Uh, er zijn twee lijnen die bij elkaar komen. Uh, het eerste is uh, de verhalen. Het gaat vooral om de verhaallijnen. Mm -hmm. uh, niet zozeer uh, om regio's of, of zogenaamde andere culturen of andere regio's... maar vooral om het verbindende van verhalen, van thema's. En daarnaast uh, hebben wij in het Tropenmuseum echt een, een kanaal geopend... Uh, voor fotografie als medium om dingen te laten zien om verhalen te laten zien, om indrukken weer te geven... om mensen dingen te laten ervaren. Dus Dutch Dog staat ook in een bredere stroming in het Tropenmuseum... waarin fotografie uh, als medium uitgebreid aan de orde komt. Ja, maar begrijp ik nou ook dat, dat de tropen als thema... Uh, eigenlijk te beperkt is geworden voor jullie? Uh, ja, wij zijn eigenlijk uh, aan het ontwikkelen naar een totaal andere benadering, totaal andere museologie. Uh, wij praten niet meer over verre landen, vreemde volkeren. Uh, wij denken dat dat volkomen outdated is. Uh, verre landen, vreemde volken, die, ja, god, loop de deur van ons museum uit, je loopt de buurt in, uh, daar zijn ze, je verre landen en je vreemde volken. Ik geloof dat er in Amsterdam, uh, ja, sla me niet op twee of drie dood uh, als ik het mis, maar 185 of 186 nationaliteiten. Wij spreken liever van brongemeenschappen. Uh, de afstand is niet meer belangrijk. Uh, de verschillen zijn ook niet belangrijk. Uh, wij proberen ons heel erg te richten op universele thema's. Uh, dus juist dingen die verbintenissen zijn tussen verschillende culturen... in plaats van dat je de verschillen gaat benadrukken tussen die culturen. Maar is die naam Tropenmuseum dan niet gigantisch achterhaald? Moet je daar niet heel snel vanaf? Want eh, ik denk dat toch nog, ik ga naar het Tropenmuseum... dus ik ga naar de oerwouden van Afrika... en ik ga naar Indonesië en ik ga naar Polynesië... Ja. maar ik denk niet aan uh, 185 Amsterdamse culturen. Uh, ik vind het Nederlands Museum van Wereldculturen vind ik veel mooier. Mag dat? Nog niet, uh, tenminste mogen, mogen. Uh, wij zijn dat eigenlijk wat breder aan het trekken. U bent onderdeel van het uh, Koninklijk Instituut voor de Tropen, zoals uh, dat officieel heet. Klopt. En, en zou u dat prettig vinden als, als jij je museum gaat omdopen tot uh, een museum voor wereldcultuur? Uh, we hebben die discussie binnen het instituut nog niet gevoerd, maar we hebben deze naam wel als een soort werktitel en in gedachten voor de samenwerking die we aan het ontwikkelen zijn met het Museum Volkenkunde in Leiden en met het Afrika Museum in Berg en Dal... Ja, of die samenwerking gaan we straks uitgebreid hebben. En dan zou dit de naam kunnen zijn. Dus binnenkort ben je dan misschien directeur... niet van het Tropenmuseum, maar van het uh, Nederlands Museum voor uh, uh, Culturen. Voor hey, Hoe was het nou? Je had die naam net zo mooi. Nederlands Museum voor Wereldculturen. Dat was hem, het Nederlands Museum voor Wereldculturen. Onthoud die naam. Dit soort allianties trouwens, hè, die je nu bent aangegaan... met bijvoorbeeld het uh, Dutch Talk Award. Uh, zijn die juist nu voor jullie heel belangrijk... Ja, wij willen gewoon op dit soort manieren uh, ja, onze basis verbreden. Onze contacten in de samenleving verbreden en verdiepen. En ja, mensen laten zien wat voor verschillende dingen we allemaal kunnen doen in het Tropenmuseum. Ja, de breedheid moet aange, aangetoond worden wat dat betreft. Over breedheid gesproken, dat gaat ook voor jou persoonlijk, uh, Peter. Je hebt geschiedenis gestudeerd, je hebt Frans gestudeerd. Je werkte als manager bij Disneyland in Parijs. Je was daarna directeur uh, bij Maduro Dam. En eind vorig jaar werd je directeur van het Tropenmuseum... en het Tropen Theater ook bij jullie in het gebouw. En dat zijn, wat ik al zei, instituten in zwaar weer... want de subsidie van buitenlandse zaken dreigt geschapt te worden... en daarmee dreigen de deuren te sluiten eind uh, 2012. Dan nou heb je een Succesvolle carrière tot nu toe. Waarom word je museumdirecteur van een museum... dat uh, uh, misschien wat ten dode opgeschreven lijkt te zijn? Waarom doet een mens dat? Uh, dat zal ik je vertellen. Ja, graag. Uh, het eerste is, uh, zoals je al zegt, uh, ik ben van oorsprong uh, historicus. Ik heb ook Frans gestudeerd. Uh, naarmate ik ouder word, merk ik dat dat vak meer begint te jeuken. Ik wil er echt iets mee gaan doen. Mm -hmm. Daarnaast heb ik een bepaalde ervaring in het bedrijfsleven. En op dit moment, in deze situatie, komen die twee lijnen heel goed samen. Ik denk dat je in deze situatie juist in dat Tropeninstituut een stukje meerwaarde kunt geven. En dat kunt koppelen aan ja, gaan werken in een gebied waar je echt van natuur een bepaalde interesse in hebt. Maar ja, je moet ook vertrouwen hebben in je, in je eigen succes. Want voor je het weet teken je je eigen ontslagvergunning. Dat zou kunnen, maar dat risico neem ik met open ogen. Ja, je neemt het risico of zeg je eigenlijk zover gaat het niet komen. We gaan het museum openhouden. Uh, ik verwacht dat het zover niet komt. Uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat zekerheid uh, nooit de voornaamste drijfveer in mijn leven is geweest. Maar meer het ontdekken van nieuwe dingen, nieuwe culturen, nieuwe omgevingen. Uh, maar toen ik daar kwam ging ik er heel uh, duidelijk van uit. Van, dames en heren, dit heeft een slaagkans... En wij gaan alles doen om te proberen die slaagkans te realiseren. Daar ben je nu uh, mee bezig. De manier waarop, daar gaan we het zo duidelijk over hebben... hier in uh, Casa Luna. Maar eerst maar eens eventjes. Waarom wil Buitenlandse Zaken overigens die subsidie stilzetten? Waarom wil uh, uh, Buitenlandse Zaken jullie niet langer betalen? Uh, de voornaamste reden is... ik denk dat het een complex van factoren is... maar de voornaamste reden is uh, dat buitenlandse zaken... Uh, andere zwaartepunten willen leggen qua beleid... Uh -huh. en uh, het richten van subsidiestromen... dan uh, wat tot dusver gebruikelijk was... Uh, en daardoor dus ook een heel ander licht uh, laat schijnen... op het belang van het Tropeninstituut uh, voor BZ. Ja, want je zou denken dat het Tropenmuseum met name... ook wordt gefinancierd vanuit de culturele middelen. Dat is dus niet het geval. Dat zal in de toekomst wellicht wel het geval zijn, maar nu is dat niet het geval. Als Buitenlandse Zaken inderdaad die subsidie stopzet, en daar heeft het alle schijn van, dat, dat gaat gebeuren... Um... Wat betekent dat dan voor het museum? Kun je dan inderdaad de deuren sluiten... als er geen andere bronnen van inkomsten worden aangeboord? Stel dat dat inderdaad letterlijk zou worden uitgevoerd... Euh, ja, dan valt het geheel gewoon om dan uh, ja, is er geen Tropenmuseum meer, is er geen Tropeninstituut meer, uh, is het einde verhaal. Einde verhaal, en dat zou dus al eind van dit jaar zover kunnen zijn. Er loopt een rechtszaak hè, op dit moment. Uh, er loopt een rechtszaak, uh, maar uh, wij zijn de laatste weken zijn wij met een brede delegatie van het KIT... op inhoudelijke basis aan het praten met buitenlandse zaken. Omdat wij heel sterk de overtuiging hebben dat uh, je er op een inhoudelijke manier uit moet komen, in goed overleg. En wat de bedoeling is, eh, en onze counterparts bij buitenlandse zaken spreken zich ook in die zin uit, is dat we in goed overleg tot een soort regeling komen waarin wij geleidelijk een, een vermindering van subsidieën zouden krijgen, waardoor wij in staat zijn om... Andere financieringsmodellen te ontwikkelen. en de vorm aan te passen aan de nieuwe situatie. Ja, zodat als wij wat meer adem krijgen. Ja, als wij daarin slagen. Uh, dan kunnen wij uh, het instituut uh, redden. Ja, denk je dat jullie daarin zullen slagen? Uh, ik geef het een behoorlijk goede slaagkans. Uh, alleen, uh, het instituut zal op een heel andere manier eruit komen... als uh, dat het erin is gegaan, om het zo maar te zeggen. Er zal sprake zijn uh, hoe het ook draait of keert. Zelfs in een gunstig scenario zal er aanzienlijk minder financiering... vanuit buitenlandse zaken zijn. En zullen we heel veel andere verdienmodellen moeten ontwikkelen... om te zorgen dat wij uh, onze activiteiten kunnen voortzetten. En dat geldt dus ook voor het museum en voor het theater. En dat geldt ook voor het museum en voor het theater. Ja. Laten we eens even naar het museum kijken... De... Het was de historicus in jou die zei... ja, die kans die ga ik grijpen. Ik ga proberen uh, dat, dat tropenmuseum overeind te houden. Um, wat voor museum trof je aan toen je aantrad eind vorig jaar? Wat waren de, de mooie punten van het museum? En wat waren de punten waarvan je zei... nou, daar kan nog wel wat meer aandacht naartoe? Nou, het, mooie, uh, het mooiste eigenlijk van het museum... Uh, vond ik de mensen die daar werken. Dat zegt een beetje iets over mijn vooroordeel. Uh, ik had me een beetje ingesteld op een organisatie... die heel erg... Uh, trots en rigide in uh, dat hele mooie gebouw zou zitten... en niet tot veranderingen bereid zou zijn ook heel erg wantrouwig aan zou kijken... tegen financiële en commerciële afwegingen. Tegen een man die bij Euro Disney heeft gewerkt. En tegen een man die bij het cultureel Tsjernobyl in Parijs heeft... heeft gewerkt. Want zo werden wij twintig uh, uh, jaar geleden beschreven In Frankrijk? In Frankrijk. Uh, grappig, door een dame die overigens zelf wel contacten... ook met Disneyland Parijs had. Uh, maar ja, goed, je moest je natuurlijk op een bepaalde manier manifesteren... en afstand nemen. Want dit was een fremdkörper wat uit Amerika kwam. En ja. in die tijd, twintig jaar geleden, was alles wat uit Amerika kwam... In in Frankrijk, vreselijk slecht. Vreselijk slecht. Nu is dat alweer wat anders, want dat, uh, Disneyland is natuurlijk een gigantisch succes in, uh, in Frankrijk. Uh, daar wil ik het nog wel even over hebben, want uh, de meningen zijn daar verdeeld over, zowel financieel als uh, ja, qua impact uh, van het project uh, op de omgeving. Ja, valt het toch een beetje tegen? Uh, dat valt toch een beetje tegen. De, het park zelf is uh, financieel niet zo geweldig rendabel, heeft ook uitermate moeilijke financiële momenten gehad. Uh, het geld wordt vooral verdiend uh, door de ontwikkeling van de grondpositie die Disney heeft ingenomen ten oosten van Parijs. Je ziet dus ook om het park Disneyland heen... allerlei ontwikkelingen, vastgoed, hotellerie, allerlei andere dingen... Daar wordt aardig wat geld mee verdiend. En uh, het moederbedrijf heeft ook een aardige regeling voor wat betreft royalties. Uh, die elk jaar uit het park zelf worden getrokken. Ja, ja dus de bezoekers dus dat wordt wel al geld al eigenlijk een beetje tegen. Daar wordt wel met geld de zaken eromheen er ja. wordt echt geld verdiend. Ja, dus het wordt niet in het park zelf verdiend. Of niet voornamelijk in het park zelf. Maar vooral in alles wat eromheen zit. Uh, nou. Los nog even van alle afgeleide producten die Disney uh, daarop heeft uh, gebouwd. Cultureel Tsjernobyl, zo werd uh, Euro Disney genoemd uh, toen het uh, werd gebouwd. Uh, jij ik kwam bij dat culturele Tsjernobyl vandaan. En je zei net, ja, eigenlijk uh, uh, uh, merkte ik heel weinig van die vooroordelen. Uh, nee, want uh, wat ik al tegen je zei, het zegt meer over mijn vooroordeel... wat ik had uh, over de situatie die ik aan zou treffen. En uh, wat ik aantrof, uh, wat ik al zei, de, de mensen vond ik het mooiste. Die waren eigenlijk veel verder uh, in het ontwikkelen in de richting van uh, contact met uh, samenleving, contact met commerciële afwegingen... moderne technieken van marketing en communicatie uh, dan dat ik dacht. Ik was uh, zeer positief verrast uh, en trof een organisatie van mensen... die ja, aan de ene kant heel vakvolwassen waren... maar aan de andere kant ook wilden. Die zagen ook gewoon uh, wat de verbeteringsmogelijkheden waren. Uh, hoe je met moderne marketing omgaat. Uh, hoe je je inkomsten kunt verbeteren. Maar ook uh, de verandering in het museum zelf. Uh, de eerste aanblik is ongelooflijk mooie stukken. Maar nog steeds op regio's gebaseerd. En in die vitrines heel statisch. De museologie verandert al. Wij willen naar verbindende thema's. Kijk maar naar onze tentoonstellingen over de kleur rood in de wereld. Uh, het omgaan met de dood in de wereld. Dat en zijn op welke universele manier, thema's. En op welke manier verbinden jullie die thema's dan tot één tentoonstelling? Uh, dan laat je door allerlei aspecten uh, van uh, een, een bepaald gegeven... Uh, laat je zien, uh, bijvoorbeeld in Ghana of op Bali... of uh, in wat voor gebied dan ook, uh, hoe mensen met dat thema omgaan. Dus je gaat niet naar binnen en je ziet de dood op Bali, de dood in Ghana. Je ziet een combinatie nee, je, van, van je, factoren. Je ziet bepaalde onderdelen van het proces uh, waar uh, overlevenden doorheen gaan... als ze met de dood worden geconfronteerd. Uh, en dat zie je dan weer belicht vanuit verschillende invalshoeken. Ja, dus het is een soort totaalbeleving die tentoonstelling. Per thema gegroepeerd uh, in plaats van dat je het echt bewust per land of per regio groepeert. Ja, minder statisch, je zei het al. Um, ja. Daarnaast denk ik dat, dat het publiek... Althans, is mijn indruk, ook op zoek is naar beleving. Ook het museumpubliek, meer dan vroeger. Vroeger namen wij als publiek inderdaad genoegen met een prachtige schilderij... of een vitrine met, met uh, uh, houtsnijwerk uit, uh, uit Indonesië, ik noem maar wat. Maar dat nemen we geen genoegen meer mee. We willen meer dan dat. Ja, dat is ook heel leuk, uh, want uh, zo kunnen mensen heel veel dingen opnemen... uit de wereld van de attractieparken, als je die toe zou passen in de culturele sector. Maar zijn uh, mensen daar uh, bereid toe? Uh, ik denk van wel. Uh, nou ja, er zijn een aantal heel succesvolle uh, voorbeelden al te geven. Denk aan Nemo. Uh, denk aan uh, de recente verbouwingen in het Scheepvaartmuseum. Met een hè? Uh, ja, ik heb er een paar weken geleden zelf in gezeten. Oh ja. Het heeft wat attractieparkachtige kenmerken. En ja, je kunt daarvan vinden wat je wilt. Ik vind het zeer positief. Want het maakt het museum veel interactiever, veel intensiever en voor een veel breder publiek toegankelijk. Toch en ik vind je dat belangrijk. Het, toch kun je in dat scheepvaartmuseum ook nog prachtige modellen gaan bekijken. Je in kunt de het op die manier beleven en op dat niveau beleven die je zelf wil. Je kunt het. Uh, op een snelle manier doen, je kunt het op een interactieve manier doen... maar je kunt ook de diepte ingaan als je dat wilt. Is het dat ook publiek iets? kiest, en dat is, vind ik belangrijk. Is dat, Peter, ook iets wat jij met het Tropenmuseum voor ogen hebt? Ook uh, die elementen toevoegen van, van dat zelfdoen en dat zelfbeleven. misschien wel die elementen die inderdaad een beetje afgekeken zijn... van, de, van die uh, vermaaksindustrie. Uh, ja, nogmaals, ik geloof heilig dat die twee takken van sport... van elkaar kunnen leren. Mm -hmm, dat uh, mm -hmm. de musea kunnen veel leren van uh, de ontwikkeling van beleving... Uh, uh, de attractieparken kunnen heel veel leren van de verhaallijnen, van de verdieping. Ja. En de musea kunnen ook weer leren uh, van uh, de verdienmodellen... die in de attractieparken worden gehanteerd. En op welke manier kunnen de musea daarvan leren, van die verdienmodellen? Nou, Dat je gewoon kijkt uh, door een, een professionele exploitatie... hoe je de inkomsten uit museum, uit winkels... uit allerlei andere afgeleide producten, hoe je die kunt verhogen. In het Tropenmuseum en het Tropeninstituut als geheel... kun je daar nog ontzettend veel aan doen. Zoals? Uh, de winkels uh, op een professioneel niveau exploiteren. Uh, je kunt veel meer horeca aanleggen dan dat er nu is. Uh, als je nu naar het instituut kijkt, dan is het heel erg naar binnen gericht. De ingang van het Tropenmuseum en van het Tropentheater... zijn al niet zo makkelijk te vinden. En dan staat een heel groot hek om het instituut. Nou, stel dat je die aansluiting kunt maken met het Oosterpark en met de buurt. In Amsterdam? Dat, uiteraard. En stel dat je een aantal... Uh, horecagelegenheden met een bepaalde thematiek kunt ontwikkelen, die al een soort venster van jouw uh, instituut op de buitenwereld zijn en waar je dus ook nog bepaalde inkomsten mee kunt genereren? Specialiteiten van Bali, specialiteiten uit Ghana op de kaart. Zet alles uh, bijvoorbeeld in een bepaalde thematiek als jij een bepaalde tentoonstelling hebt lopen of als jij met een bepaald programma in het tropentheater bezig bent. En dan zet je alles in die lijn. Het eten, het drinken, de merchandise, uh, de speciale evenementen die je daaromheen organiseert... de symposia, de publieksbijeenkomsten, enzovoort, enzovoort. Kun je ontzettend veel mee doen, kun je ook ontzettend veel nieuwe inkomsten mee genereren. Ja, daar kun je veel mee verdienen. En je trekt misschien ook ander publiek naar het, naar het museum. Inderdaad, dat publiek dat misschien wel uh, vooral komt voor die lekkere hapjes in het restaurant... en dan en passant dat museum meeneemt. Ja. Tegelijkertijd, uh, je zegt, hè, jullie zijn in gesprek met Buitenlandse Zaken... om die subsidie wat geleidelijker af te bouwen. Maar stel dat het lukt niet, dan heb je nog een half jaar... om die uh, vernieuwingen toe te passen. Hoe, hoe denk oh. je dat te gaan doen? Want, want is er al uh, voldoende te beleven bij jullie in het museum? Heb je al dingen toe kunnen passen uit je, hè, je ervaringen... bij bijvoorbeeld Disneyland en bij Madurodam... Uh, als het gaat om het vernieuwen van dat museum? Uh, ja, los van het feit dat al heel veel van die dingen in beweging waren... toen ik kwam. Uh, dus heel veel uh -huh. dingen liepen al of waren... in maar dingen die echt verschil maken zijn inderdaad toevoegen van allerlei programmeringen in het museum. Uh, het invoeren van een flexibele prijsstructuur sinds 1 januari. Wat is dat? Uh, uh, het publiek kan kiezen tussen drie verschillende varianten van uh, museumbeleving. Je kunt het op een heel basale, snelle manier doen. Je koopt een ticket, punt. Je kunt het ook op een wat diepere manier doen. Uh, je koopt een ticket met een audiotour. Je kunt het op een nog diepere manier doen. Je koopt een ticket met een audiotour en een aantal speciale gidsen erbij. Uh, mensen kiezen zelf. Dus dat heeft A, het publiek uh, zelf de keuze. Zit zelf aan de knoppen over de manier waarop het museum te beleven is. Plus het uh, verhoogt substantieel uh, de inkomsten per bezoeker. Nou ja, wat ik altijd doe. Ik was dit weekend bij een museumcomplex in Essen in Duitsland. En dat werkt ook zo. Inderdaad, dan kun je naar het uitzichtsplatform. En je kunt en naar het platform en naar het designmuseum. En je kunt ook nog naar de, het museum over het roergebied. En je hebt nou ook zo'n vier, vijf mogelijkheden. En dan sta je daar. en Dan denk je nou, de basis, het basiskaart. 6 euro, dat hele pakket is een tientje. Ik ben er nou toch, doe ik dat tientje? Dat is volgens mij de reactie van ja. veel bezoekers. Nou, dat is precies het verhaal. En nogmaals, mensen hebben zelf het gevoel dat ze aan de knoppen zitten. En dat zitten ze ook. Dus mensen voelen zich ook niet gedwongen om een duurder pakket af te nemen. Mensen kiezen zelf. Ja. En daarmee verdienen jullie toch weer wat meer aan die entreegelden. gelden En als het gaat om die beleving, welke plannen heb je? Ik bedoel, behalve dan wat je zegt: betere horeca, betere winkels, een mooiere entree. Rijdt er binnenkort een achtbaan door het Museum? Nee, zover zijn we nog niet. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat we een aantal dingen ook in de ijskast hebben gezet, omdat wij eerst de basis op orde willen hebben. Kijk hoe goed we op een gegeven moment ook worden in een een aantal dingen. Wij zullen het museum nooit kostendekkend kunnen krijgen. Uh, het betekent dus dat er altijd nog een bepaalde financiering uh, uh, nodig zal blijven. En ja, wij zijn nu in de slag om te proberen om die basisfinanciering veilig te stellen. En waar denk je die te kunnen vinden? Uh, in eerste instantie bij Buitenlandse Zaken. Uh, ja, die gaat afbouwen. Op zijn best gaat hij ja. afbouwen. Op zijn slechtste reizen daar de kraan dicht uh, uh, eind januari of uh, eind december. Uh, uh, ja, maar wij gaan ervan uit uh, dat voor het museum... dat er toch een bepaalde permanente regeling uh, mogelijk is. Uh, en er wordt ook over gesproken om op het moment dat dat vaststaat... Uh, eventueel met het museum over te gaan van Buitenlandse Zaken naar OCNW... en een plaats te vinden in de BIS-structuur van OCNW. Ja, wat is de BIS-structuur? Uh, de financieringsstructuur waar de meeste musea binnen het OCNW-regime uh, uh, aan verbonden zijn. Maar ja, dan, dan raakt dat koninklijk Instituut voor de Tropen, dat oude eerbiedwaardige instituut, raakt wel haar parel kwijt. Hoeft niet. Uh, het kan zijn dat je de relatie herdefinieert. Dus in plaats van dat je een rechtspersoonlijk of hiërarchisch onderdeel van het instituut bent, uh, word je een onderdeel wat zakelijke banden met het instituut heeft. Uh, het gebouw is het eigendom van het instituut. De collectie van het museum is eigendom van het instituut. Je zult altijd, zelfs al zou je losser komen te staan van het instituut, zou je dus een contract afsluiten voor. Het gebouw, je zou een contract afsluiten voor de services, je zou een contract afsluiten voor het beheer van de collectie. Dus je blijft toch op een heel hechte manier aan dat instituut verbonden. Zodat de structuur zijn waar jouw voorkeur uit zou gaan. Uh, als het nodig is, uh, voor mij is structuur eigenlijk een bijzaak. Uh, uh -huh. Waar kunnen we naartoe? Ja. Dat is voor mij hoofdzaken en dat is uh, overleven met minder subsidie, structureel minder subsidie en meer eigen verdiensten. Ik zie ook een ster aan de horizon, en dat is de samenwerking uh, met andere volkenkundige musea, zodat we een veel groter en breder instituut kunnen opbouwen. Om dat heeft de ja. staatssecretaris van cultuur al gezegd, hè. Halbe Zijlstra. Ja, ik wil er wel over nadenken om uh, vanuit ja. mijn budget ook het open museum mede te financieren, op voorwaarde dat ze gaan fuseren met volkenkunde in Leiden en het Afrika museum in Bergen. Ja, ik, niet alleen sta ik daar voor open, maar ik heb wat dat betreft ook geen dwang van buitenaf nodig. Uh, niemand hoeft er mij van te overtuigen wat daar de meerwaarde van is. Het kost alleen tijd, want ja, drie instituten die al heel lang apart zelfstandig bestaan... Uh, met elkaar samen te laten werken, dat kost best wel het een en ander aan inspanning. Het is ook een heel intensief proces en het zal ongetwijfeld ook veel tijd kosten. Maar je ben je straks het filiaal Amsterdam van het Nederlands Museum voor Wereldcultuur. Uh, In nou, plaats van het Tropenmuseum. Uh, nou ja, goed. Uh, filiaal moet je het niet noemen, je bent onderdeel van. Uh, en dat betekent dus dat je echt, uh, naast de twee andere deelnemers... Uh, dat je echt uh, een bepaald eigen gezicht hebt binnen die structuur. En dat je ook je eigen kwaliteiten optimaal tot hun recht kunt laten komen. Nou hebben jullie ook één grote troef binnen het museum. Dat is jullie uh, uh, uh, kindermuseum, om het zomaar eens uh, te noemen. Het Junior Museum, dat is dit jaar uitgeroepen tot het beste kindermuseum ter wereld. En wat ik dan gek vind, dan heb je die titel op zak. En wat lees ik dan in jullie uh, brochure voor de komende maanden? Dat het museum gesloten is tot oktober, het Kindermuseum. Omdat er een nieuwe tentoonstelling wordt opgebouwd. Ja. Ik, ja, dat is niet handig. Nu kun je mensen trekken. Nu kun je laten zien wat je voor prachtig in huis hebt als Kindermuseum. Ja, uh, het is nou eenmaal nodig uh, als we een expositie stoppen en de volgende maken... Uh, dat er een bepaalde tijd tussen zit uh, om op te bouwen. Uh, dat is een heel intensief proces uh, en kost gewoon een aantal maanden tijd. Uh, en dat betekent dus dat tussen twee uh, van die exposities... of uh, experiences noemen we het eigenlijk Experiences, liever, ja, uh, dat, dat, dat is wel ik, een beetje Eurodigitaal. Ja, ja, ja, ja, precies. precies. Uh, ik kom daar zo op terug, uh, want het is veel meer dan een expositie. Het is een totale ervaring uh, waarin kinderen, maar ook hun ouders, hun familieleden, ondergedompeld worden in de cultuur, in de sfeer, uh, in dit geval dan wel van een bepaald land, uh, een bepaalde cultuur. Afgelopen jaren hadden we de Qi van China. Uh, nu wordt het Mix-Max Brazil, uh, wat als thema heeft de mix van Braziliaanse culturen. Uh, wordt iets ongelooflijks moois, maar kost inderdaad een bepaalde tijd om op te bouwen. Dus Begin als... oktober gaat die open. Dus als publiek baan eh, je je dan even in Brazilië? Uh, als het ware, je, je ervaart Brazilië. Zou je mogen zeggen dat dat kindermuseum... misschien wel het voorbeeld zou moeten zijn voor het, voor het totale Tropenmuseum? Uh, ik wil een aantal dingen daarin aangeven. Dat is inderdaad de intensiteit en de diepte van de, de ervaringen... die je daar uh, vormgeeft. Uh, ook de manier waarop uh, de exposities worden gefinancierd. Voor Mixmax Brazil hebben wij een samenwerkingsverband uh, aangegaan... met de Braziliaanse deelstaat Pernambuco... waarin je een hele mooie uitwisseling krijgt... Uh, Pernambuco uh, sponsort uh, de expositie met een substantieel bedrag. Echt bijna een miljoen. Uh, in ruil daarvoor, als je van ruil mag spreken... komen heel veel producten van de tentoonstelling komen uit uh -huh, Pernambuco. Uh -huh. Zijn daar gemaakt. Heel vaak ook op basis van recycling. Uh, wat daar heel ver door ontwikkeld is, uh, wordt bij ons geplaatst. Uh, verder onderdeel uh, van uh, deze afspraken is... Uh, dat wij een gedeelte van onze expertise... dat wij die uh, gaan neerzetten in Pernambuco zelf. Uh, in ik, vertrek er, ik vertrek er binnenkort ook uh, heen met het hoofd van het uh, Tropenmuseum Junior... om uh, met een aantal musea en autoriteiten daar afspraken te maken... om te kijken van nou, wat kunnen we doen? Wat kunnen we uh, opbouwen? Uh, waarin kunnen we adviseren? Wat voor dingen kunnen we daar uh, stimuleren? En dan heb je een heel gelijkwaardige uitwisseling... Niet alleen van geld, maar ook van kennis, van producten. Een aantal bedrijven in Pernambuco die door het werk aan onze tentoonstelling business hebben... Uh, vormgevers die uit Brazilië komen uh, om de tentoonstelling ter plekke te maken. Dus het is een hele vruchtbare en, en financieel ook goede uitwisseling. Dus eigenlijk als het gaat om het Tropenmuseum Junior de jeugd in ja. de toekomst? Ja, wat vind, dat betreft. vind ik het een voorbeeld. Uh, ik wil het eigenlijk ook al als voorbeeld aanhalen... van hoe je heel uh, ja, interactieve en, en, en levende exposities kunt ontwikkelen. Maar ook uh, de financieringsmodellen die eraan gekoppeld zijn... Uh, zijn een voorbeeld ja. voor de toekomst. Ja, en de samenwerkingsverbanden. We praten straks verder over de toekomst van het Tropenmuseum en jouw ideeën daarover, Peter Verdaasdonck... directeur van het Tropenmuseum en van het Trope Theater. Maar eerst de muziek. En ik, ik zei al, je bent uh, uh, een man die, die een uh, nauwe band voelt met Frankrijk... met het Frans, je hebt Frans gestudeerd ook. En Het verbaasde me dan ook eigenlijk niet... dat je muziek van Jacques Brel hebt meegenomen. Hè? En je hebt uh, gekozen voor een, voor een uh, liedje... dat nogal laat in zijn carrière kwam, Le Marquis. Dat was zijn laatste uh, LP-eertijdse. Uh, ja, klopt. Uh, die uh, vlak voor zijn overlijden is gemaakt. Uh, nou ja, goed, hij is redelijk jong overleden uh, aan kanker. Uh, heeft deze LP eigenlijk nog net afgekregen. En Limarquise gaat uh, over een uh, groep eilanden in de Stille Oceaan... waar hij een heel groot gedeelte van zijn leven... en een uh, aantal heel belangrijke momenten in zijn leven ook heeft meegemaakt. Daar is hij overleden. hè? Uh, ja, dus ik vond het uh, ja, eigenlijk uh, ja, toch wel een speciale betekenis hebben... om dit nummer te kiezen. Ja, zeker vanavond als het gaat over het Tropenmuseum. Dit is Jacques Brel. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, Cela n'est pas l'été La pluie est traversière Elle bat de grain en grain Quelques vieux chevaux blancs Qui fredonnent Gauguin Et par manque de bris Le temps s'immobilise Au marquise Du soir montent des feux Et des points de silence Qui vont s'élargissant Et la lune s'avance Et la mer se déchire Infiniment brisée Par des rochers qui prirent Des prénoms affolés Et puis, plus loin des chiens Des chants de repentance Et quelques pas de deux Et quelques de danse Et la nuit est soumise Et l'alysée se brise aux marquises Le rire est dans le cœur, Le mot dans le regard Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Il passe des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont Les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux En font Veux-tu que je te dise Gémir n'est pas de mise Ô oh, marquise Aza Luna, Helco Span. Bij mij te gast uh, vannacht in Casa Luna, Peter Verdaasdonk. Peter Verdaasdonk is directeur van het Tropenmuseum... en het Theater in Amsterdam. Hij is druk bezig om dat museum overeind te houden. Want als er niets verandert, dan uh, zal het museum... en die jaar de deuren moeten sluiten. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken stopt de subsidie. Maar uh, mijn gast is niet van plan om dat te laten gebeuren. Is mijn stellige indruk uh, uit het uh, gesprek dat ik tot nu toe met hem heb gehad. En als u trouwens dus een um, bezoekje hebt gebracht aan dat Tropenmuseum... dan zou ik graag van u weten in het tweede uur hoe u dat ervaren heeft en wat u zo mooi vond aan dat museum of wat er nog verbeterd zou kunnen worden volgens u. Ik ben ook benieuwd naar ervaringen in andere musea. Over welke musea bent u bijvoorbeeld heel enthousiast? Waar zouden we echt eens een kijkje moeten nemen? En wat verwacht u eigenlijk als u naar een museum gaat? Daarover ga ik graag met u in gesprek. U kunt ons vanaf ongeveer kwart voor één bellen op 0800 1121. Die lijnen zijn nu nog niet open. Mailen kan wel. Nu al naar casaluna.nl en twitter kan met hashtag Casa Luna. En volg ons ook op onze Facebookpagina trouwens. Ook daar vindt u informatie over dit gesprek. En u ziet ook een uh, kort filmpje over die uh, expositie van die uh, Dutch Dog fotografie. De Dutch Dog Award die uh, vanavond werd uitgereikt in het uh, Tropenmuseum. Peter, ik zei het al, je hebt Frans gestudeerd. Daarom ook deze keuze voor Jacques Brel. Je hebt in Parijs gewerkt bij Disneyland. Um, was jouw fascinatie voor Frankrijk en de uh, taal um, die daar gesproken wordt... ook voor jou een van de redenen om, om uh, naar Disneyland toe te gaan? Ja, nadrukkelijk. Uh, het was ook meer uh, in eerste instantie een middel dan dat het een doel was. Ik wilde graag wonen en werken in Frankrijk. En uh, Disneyland Parijs uh, was het kanaal daarvoor. Dat maakte dat mogelijk. En hoe beviel het in Frankrijk? Uh, ik had er al een tijdje eerder gewoond. Ik heb in mijn studententijd nog een jaar in Aix-en-Provence gewoond, dus ik kende de ervaring al een beetje, hoewel het verschil uh, ja, Parijs-Aix-en-Provence toch nog wel redelijk groot is. Uh, maar het beviel me uitstekend. Uh, je hebt alleen een stadium van wennen aan allerlei dingen die anders lopen. Vooral heel veel praktische dingen die geregeld moeten worden. Mm -hmm. uh, Plus uh, dat je terechtkomt in een omgeving die uh, in Frankrijk op zijn zachtse zegt uh, met enig wantrouwen werd bekeken. Ja, cultureel Tsjernobyl. Uh, uh, ja, het was een heel controversieel uh, project. Uh, in Frankrijk waren de meningen, als ik het gunstig zeg, uh, ernstig verdeeld. Uh, overwegend waren ze uiterst negatief. Heb jij dat samen met je collega kunnen omzetten in een wat positievere houding? Gedeeltelijk. Uh, wat hielp, is dat er steeds meer Franse collega's kwamen, uh, naarmate het project verder uh, vorderde. En dat het dus steeds meer ook een onderdeel werd van de streek. Mm -hmm. uh, ging wortelen in de streek. Dat er ook uh, van de kant van Disney uh, een aantal aanpassingen plaatsvonden... naar uh, een Frans concept, uh, naar Franse manieren om tegen dingen aan te kijken. Dus langzaam maar zeker vond dat toch wel zijn plaats uh, in uh, de Franse samenleving en in het Franse bewustzijn. Dus je maar was niet ook steeds zonder bij welkom. Ja, want in het begin werd je echt als een soort halve maanbewoners <laughs> uh, werd je, uh, bejegend. Uh, oh, Disney, jullie zijn lid van die rare secte. Echt zo werd het tegenaan gekeken. Ja, het was echt uh, mensen uit een andere wereld. Uh, Amerikaans, dat was twintig uh, jaar geleden al verdacht. Op zich heel gek, want als je een beetje kritisch kijkt... dan lijken Fransen en Amerikanen in ja? een aantal dingen ja? wel op elkaar. Ja, waar uh, bijvoorbeeld? Uh, ja. Nou, de manieren waarop zij uh, zichzelf zien en hun relatie met de rest van de wereld. Goed, ik chargeer schandelijk, maar ja, de gedachte was redelijk wijdverbreid... Uh, dat deze cultuur ertoe deed en dan had je een hele tijd niks... en dan had je nog wat gedoe in de marge daaromheen. Uh, Vive la Republiek. Uh, ja, maar wat je in Amerika ook hebt waar het nationaal zelfvertrouwen... in die tijd op zijn zachtste zegt, toch niet ontbrak. Uh, nee, nee, nee, nee. Dus wat dat betreft uh, lijken die twee landen op elkaar. Uh, en misschien daarom nog... ook dat er zo'n diep geworteld wantrouwen uh, Ja, naar er naar zijn ook was. nog een heel uh, aantal andere parallellen te trekken, maar goed, laten we het uh, even, even beperkt houden op dit moment. Uh, maar die verwantschap werd in ieder geval niet ervaren en niet gevoeld. Het was uitermate gepolariseerd uh, en vice versa werden er af en toe ook hele ja, vervelende uitlatingen gedaan in de media of onder elkaar. En was het in het begin ook erg moeilijk om daar te werken. Uiteindelijk is dat goed gekomen. Heb je daar plezier jaar gehad? Ook leerzame jaren? Uh, ja, het, het project was natuurlijk uniek. Uh, kijk, dit soort dingen gebeuren natuurlijk niet zo vreselijk vaak. Nee, zo uh, vaak zit je niet een gigantisch uh, groot ja, petpark op. Ja, nog interessanter was uh, dat uh, het traject niet in Parijs begon, maar in Florida. Uh, ik had namelijk nog nooit van mijn leven een attractiepark van uh, dat kaliber van binnen bekeken. En ja, uh, het was toch wel de bedoeling dat je een beetje wist wat er gebeurde voordat je daar ging werken. Dus je werd eerst naar Orlando gestuurd uh, om het vak te leren. Of uh, in Franse interpretatie gehersenspoeld te worden om straks dan in Parijs dat te kunnen gaan toepassen. Kom je er nog wel eens? Uh, niet vaak meer, maar uh, ja, zo af en toe wel. En ik heb er in ieder geval heel mooie herinneringen aan. Nou, nou heb je kinderen in de pretparkleeftijd, zou maar zeggen. Uh, uh, Zuren die aan je kop? Zoals de meeste Nederlandse kinderen dat doen met hun ouders. Wij willen naar Disneyland. Uh, ja, dan wordt dat ook geregeld. Dat wordt ook geregeld. Dat wordt gehonoreerd ja. door vader. Dat wordt uh, door papa en mama gehonoreerd. Uh, ja. Ja, ja, We ja. vinden het ook erg leuk om dat soort ervaringen met uh, de kinderen te delen. Te meer omdat mevrouw en ik elkaar in het Disneypark hebben leren kennen. Echt waar? Ja. ja. De liefde heeft, heeft daar uh, post gevat? Ja, tussen alle bedrijven door ging dat ook nog. Uh... Ach, wat mooi zegt. Nou, wat dat betreft dat kan ik me helemaal voorstellen... dat je nee. zo af en toe <laughs> nog eens teruggaat naar, naar Disneyland. Uh, even terug naar, naar dat Tropenmuseum waar je nu uh, directeur bent. We hadden het over andere manieren van uh, financieren... over andere manieren van, van het publiek benaderen... Uh, uh, flexibele tariefstelling, waar je het al over had. Een andere ontwikkeling is de oprichting uh, een tijdje terug... van het zogenaamde Blockbuster Fonds, waarin onder... Uh, meerder van de Ende Foundation, de Bank Giro Loterij en het VSB-fondsen samenwerken. Dat is een fonds waaruit uh, uitzonderlijke tentoonstellingen en evenementen betaald zouden kunnen worden. Um, is dat een um, ontwikkeling die jij toejuist, dit soort particuliere initiatieven om de cultuur overeind te houden? Uh, ja, ik vind het in beginsel een positieve ontwikkeling. Uh, ten eerste omdat deze uh, een verbinding vormt uh, tussen cultuur... Uh, andere onderdelen van de samenleving die elkaar vinden... die met elkaar gaan samenwerken. Dat vind ik al een positief punt. Daarnaast vind ik een positief punt dat er ook op een ja, wat commerciëlere manier... wordt aangekeken tegen financiële ondersteuning. Het is niet zo dat er een, ja, een zak geld over de schutting gegooid wordt. Van, nou, dit is je subsidie, doe maar. En lever daarna maar een leuk rapportje in. Nee, er wordt redelijk kritisch gekeken naar de financiële haalbaarheid van je project. Ja, dus men is wel kritisch, maar er is ook wel veel geld beschikbaar. Je was bij een bijeenkomst eerder deze week. Hè? Ja, ik vond dat heel erg leuk in die zin dat je ook een beetje keek naar uh, hoe de zaal reageerde op de diverse presentaties. Die overigens inhoudelijk heel erg duidelijk en sterk waren, uh, met uh, daarna ook nog een heel inspirerend verhaal uh, door Ernst Veen van wat voor mogelijkheden dit allemaal biedt. De Ernst Veen uh, die is nu directeur, oh die was directeur, ah, van, van, de directeur de Kerk, van de Nieuwe Kerk. Hij was directeur van de Nieuwe Kerk en Over uh, ja. de Over blockbusters gesproken. Die heeft ze ongeveer uitgevonden die uh, heeft, uh, in de Nieuwe Kerk. Laten we zeggen in goed Nederlands een proven success track uh, ja, in dat ja. soort ontwikkelingen. Ja, een proven en, uh, success ja. track. Ja, precies. En kan dus gewoon heel goed aangeven uh, ja, wat de mogelijkheden zijn van dit soort ontwikkelingen. Ook en, jij binnenkort een beroep te kunnen doen op dat uh, blockbusterfonds? Uh, moeten we overleggen. Moeten we ook voorbereiden. Want uh, ja, je moet uh, om te beginnen een goed idee hebben... en daarnaast je huiswerk fatsoenlijk maken. Maar om heb je al een uh, goed idee? Niet op dit moment. Uh, ik moet je ook eerlijk zeggen, wij zijn op dit moment zo druk bezig... met uh, de gesprekken met buitenlandse zaken... en het voor elkaar krijgen van de basis... dat de ontwikkeling van de lange termijnplannen... er uh, op dit moment een beetje onder leidt, moet ik eerlijk zeggen. Ja, de basis moet toch... Ook moet op orde komen, dat geld moet ook nog even blijven ja. stromen. Hoe optimistisch ben je al met al? Uh, teken je inderdaad uh, over vier maanden je eigen ontslagvergunning... of ben je nog jarenlang uh, trots directeur van het uh, Tropenmuseum... of van het Nederlands Museum voor Wereldcultuur? Oké, okay, nou ja, goed, het laatste uh, wil ik je er even op wijzen... dat, uh, dat ik nog een aantal andere collega's ja, heb. Ja, dat is waar. <laughs> Die luisteren mee. Maar uh, Nee, niet alleen dat, maar ja, goed, dat is iets... Uh, je probeert eerst de visie te realiseren... daarna kijk je welke structuur en welke bemensing daar dan het beste bij past. Uh, maar om even terug te komen. Uh, ik ga er zelf heel sterk vanuit. Uh, ik ben geen naïef mens of, of word verblind door idealisme. Maar ik heb wel heel duidelijk ideeën. En ook het idee dat je daar echt voor moet gaan. Ik geloof heel sterk in een positieve afloop. Uh, ik denk dat we eruit gaan komen voor de basisfinanciering. En dat we erin slagen aanvullende verdienmodellen te ontwikkelen. En op tijd. En op tijd. Dus dat Tropenmuseum blijft wat jou betreft gewoon open. Al gaat het dan ook waarschijnlijk dat het, het Nederlands Museum voor Wereldcultuur heten. Nu nog het Tropenmuseum. Wie daar naartoe wil, die expositie waar je het over had, De Dood Leeft, is te zien tot en met 26 augustus. En de foto's die genomineerd waren voor de Dutch Dog Award... die zijn nog tot en met zondag te zien in het Tropenmuseum. Peter van Daas dank dankjewel dat je hier wilde zijn. En voor de komende tijd wens ik je heel veel sterkte en veel succes vooral. Dankjewel. Dank voor je komst. En straks na een uur wil ik graag uw ervaringen met dat Tropenmuseum weten. Uw herinneringen aan exposities die u daar ooit gezien hebt. En ik ben daarnaast ook benieuwd naar uw ervaringen met andere musea... waar u echt heel enthousiast over bent. Waar moeten we echt eens een kijkje gaan nemen? Omdat er heel veel moois te zien is. Of omdat het tentoongesteld op een hele originele manier... tentoongesteld wordt. U kunt ons daarover nu al bellen op 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.nl. En twitteren, dat kan ook, met hashtag Casaluna. Dit gesprek naluisteren ik kan via de site van Radio 1 overigens. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het bureau. En wat mij betreft dus heel graag tot straks na 1 uur.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 Eén is twee jaar gebleven. Die vloog met me mee naar school. En dan weer terug naar huis. Jee. Ja. En waarom is hij toen weggegaan? Hij heeft een andere kraai gevonden. Nou, dat is natuurlijk het beste. Ja, dat is het beste. We hebben tegenwoordig een muisje in de tuin. Dat woont onder de heg. En dat komt naar ons toe als we de tuin in komen. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja, dat vinden wij eigenlijk ook. En waarom doet hij dat? Nou ja, ik bedoel... Nou, we, we denken dat het het muisje is dat we een keer uit de klauwen van Ratje hebben gered. Zoals in de fabel van de muis in de ooit valt. en de olifant. En hij krijgt natuurlijk wat. Ja, natuurlijk. Hoor <lacht> oh, je ja, de uil nog wel eens? Nee. Oh, Zo, jongens. Ja. Oh. Wat ziet jullie hier lekker rustig. Dat is nu wel afgelopen. Je bedoelt zeker dat je zat te werken?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 Wat is dat ook alweer? Kijk maar in de tuin. Daar staan ze. Ik heb het niet zo op door dendrons. Waarom is dat nou weer? Ik vind van die stijve oude dametjes planten. Zo ordelijk op een rijtje. Zie je ze? Ja, ik weet het weer. Ja. Je kunt beter aardbeien planten op je balkon. Daar ja, heb je tenminste nog wat aan ook. Heb je ook gezien dat die vlier bloeit? Mm, je ruikt het hier.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 kan ik me niet meer herinneren. Ik denk dat het bij mij vooral het contact met andere mensen is. Dat kan ik niet. Mm, daar heb ik nooit problemen mee gehad. Nee, dat weet ik. Wilt u nog een kop koffie? Uh, nee, dank je. Mm. Wij nemen er nog één. Mm, geef mij er dan ook nog maar één, ja.